Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het coronaprotest dat voor zondag was aangekondigd op het Malieveld in Den Haag... mag definitief niet doorgaan. Dat heeft de rechter vandaag bepaald in een spoedzitting. De veiligheidsregio Haaglanden had de demonstratie verboden... omdat de manier waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd... een gevaar zou vormen voor de volksgezondheid. De rechter gaat erin mee dat het op het Malieveld niet mogelijk is... om bij zo'n groot aantal personen een veilige afstand te houden... Ook bestaat het risico dat dan het coronavirus verspreid wordt. De demonstratie van zondag was gericht tegen de Corona-spoedwet. De coronapandemie is aan het versnellen, zo waarschuwt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Gisteren kwamen er wereldwijd 150.000 bevestigde coronagevallen bij. Dat is het hoogste aantal op een dag tot nu toe. Bijna de helft van de nieuwe besmettingen zijn in Noord- en Zuid-Amerika. Maar ook in Zuid-Azië en het Midden-Oosten kwamen er veel nieuwe gevallen bij. Volgens de WHO komen we in een nieuwe, gevaarlijke fase en daarom moeten maatregelen om het virus in te dammen blijven gelden. Het Openbaar Ministerie heeft tot 20 jaar cel geëist tegen zes terreurverdachten voor het voorbereiden van een aanslag in Nederland. Volgens de officier van justitie wilden de zes een aanslag van het formaat Parijs plegen. De mannen hadden volgens het OM de Gay Pride een nachtclub of een legerbasis als doelwit. Tegen hoofdverdachte Hardy N is 18 jaar cel geëist. De Amerikaanse president Trump zegt verbeterde stukken te hebben ingediend om ervoor te zorgen dat 650.000 jonge immigranten alsnog het land uit moeten. Het gaat om de zogenaamde dreamers, immigranten die als kind illegaal Amerika zijn binnengekomen met hun ouders. Onder de regeling van Obama, onder de regering van Obama waren zij beschermd tegen uitzetting, maar president Trump probeert een einde te maken aan de regeling. Het Hoge Rechtshof besloot gisteren dat de groep alsnog mag blijven. Maar president Trump zegt dat er nog niets gewonnen of verloren is. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht is het helder. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen breekt de zon opnieuw geregeld door. Het blijft op een lokale bui na droog. En het wordt opnieuw 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 this is the everybody say I'm sorry. Hey, hey, hey.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 La la la la. While chasing the clouds Everybody